4 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Duitsland is vogelgriep opgedoken. Het virus werd ontdekt bij een dode gans in het gebied dat grenst aan Polen. Ook in Oekraïne is de ziekte aangetroffen op een boerderij in het westen van het land. De afgelopen weken werd al vogelgriep ontdekt bij pluimvee in Hongarije, Slowakije, Roemenië en Polen. Nederlandse pluimveehouders vrezen dat wilde vogels het virus ook naar ons land meenemen... en willen een ophokplicht... Minister Schouten zei vorige week dat ze het daar nog te vroeg voor vindt... en bekijkt de situatie deze week opnieuw. Het aantal provincies in Spanje, waarvoor nog code rood geldt wegens extreem weer... is teruggebracht van 9 naar 2. Door het slechte weer zijn wegen ondergelopen en zijn veel scholen dicht. Boven de 400 meter is ook sneeuw gevallen. Veel schepen varen niet omdat er aan de noordoostkust golven zijn van 7 à 8 meter hoog... Ook voor morgen geldt nog code rood voor het noordoosten van Spanje. Een groep ouders wil dat de inspectie van het onderwijs bekijkt... of scholen genoeg hulp bieden aan leerlingen met psychische en lichamelijke problemen. De ouders hebben honderden klachten aangeboden. Bijvoorbeeld omdat leerlingen niet of nauwelijks begeleiding krijgen... en daarom thuis zitten of gedeeltelijk naar school gaan. Voor het eerst in bijna drie jaar... hebben de twee reuzenpanda's in Oude Hans Dierenpark met elkaar gepaard. De komende weken moet blijken of er een babypanda aankomt omdat een vrouwtjespanda maar een paar dagen per jaar vruchtbaar is... zijn de dieren goed voorbereid. Onder meer met geluidsopnames van parende panda's. En het mannetje kreeg een houding aangeleerd... die het paren wat makkelijker maakt. Het weer in het zuidoosten van het land is het grijs. Over de rest van het land trekken wolkenvelden over... en zijn ook perioden met zon. Waar de zon schijnt is het een graad of zes. Ook morgen vrij zonnig, maar dan in het noorden meer bewolking. Het wordt morgen vier tot zeven graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeed. Verkeersabdeed. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een lange file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar door een ongeluk bij de wijkertunnel. Het staat vast tussen knoopend Rottepolderplein en Beverwijk-Oost. En door het ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. De vertraging is opgelopen tot bijna 40 minuten. En het verkeer naar Alkmaar kan het beste rijden via de A22 door de Velsertunnel. Tot zover de verkeersinformatie.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 La, la, la, Gaan we het begin van uur 3 van Standfort uh, op zaterdag. En op de maandagmiddag voor de herhaling zeg ik goede maandagmiddag in uh, houd de radio uh, aan, hè. Het geluid van Standfoort met alle artiesten tegen apartheid. En het mooie was, uh, deze plaat uit, uh, uit de jaren 80, dat hij met name populair was uh, in Nederland. Ja, heel veel bekende artiesten hebben meegedaan en dat werd uh, Sun City uiteindelijk uh, het resultaat. Het plaatje wat je zojuist hoorde. Ja, wat gaan we in de, het derde uur uh, allemaal doen, Albert-Jan? Uh, uh, nou, we gaan natuurlijk over een tweetal we, we starten met uh, de zeg maar, pit report, de road to the Grand Prix. Uh, een grote rol is daar weer, weer, weer weggelegd voor onze collega Jaap Koper. Want uh, die had uh, naast het uh, gesprek wat hij met Jan Lammers had ook een uh, gesprek met de uh, circuit-directeur uh, van Overdijk. En dat gaan we ook in, in twee gedeeltes aan u laten horen. Na die twee platen. Uh, verder nog wat nieuws uit de, de Formule 1. Nog, en natuurlijk uh, nog wat meer informatie over uh, hetgeen wat er gisteren of vrijdag allemaal uh, is besproken daar op het circuit. Natuurlijk ook uh, de, de lijst van de uh, artiesten is ook bekendgemaakt he, van uh, wie er komen. Dus daar komen we straks Ja, op dat recht. zijn wel uh, aardige namen die ah, komen. Ja, aardige namen. Dus uh, daar komen we ook nog even op terug. Half vijf hebben we natuurlijk uh, tijd voor het dier van de week. Nou, vorige week hadden we beer in de aanbieding. En tot onze grote spijt hebben we geconstateerd dat beer nog steeds in het, uh, het dierenthuis zit. En uh, ook nog niet gereserveerd is en uh, ook nog geen nieuwe baas heeft. Dus uh, we, uh, we doen hem vandaag weer in de aanbieding. Het wordt ook tijd dat beer hem thuis vindt. Het dier van de week rond de klok van half vijf. Luister naar de naam Beer. Het gedicht van de week was wel lastig deze week. Ik bedoel, ik had hem wel vrij plot in de pen. Alleen het is moeilijk rijm om het maar eens te zeggen. Maar de titel is zo aangrijpend. En de muziek die daarna gedraaid wordt, des te meer. En de titel is Laat me maar alleen. Nou, dat wordt een tranen trekker van het eerste uur. Dus liefhebbers van het gedicht van de week. En daaronder hebben we natuurlijk wellicht ook Jan Knotter... Uit ja, wat leuk. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag. Leuk Jan. dat je luistert. Hij doet namelijk alle mede- en alle luisteraars van ZFM de hartelijke groeten. Dus ook in Reizen wordt er naar ons geluisterd. Nou, Jan, je krijgt nog een druk uur voor de boeg. Met natuurlijk veel muziek en veel informatie. En natuurlijk het gedicht van de week om kwart voor vijf.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 Feeling. Just like the ocean needs to shore doet uh, iedereen in uh, Zandvoort de groeten vanuit de uh, reizen. Dankjewel daarvoor uh, Jan en uh, Danny Vera draaiden we speciaal voor jou. En mocht je uh, Jan uh, Knotter op uh, Facebook tegenkomen, stuur hem even een berichtje dat je het uh, gehoord hebt, dat je zijn boodschap gehoord hebt op de Zandvoortse radio. Dat wordt een ladertje. Ja, nee, dat denk ik ook Jan. Joh, je kan er aan de bak hoor. Ongelooflijk. dadelijk de pit reports bij uh, CFM. Houd de radio daarvoor zeker aan en uh, Pamela komt eraan. ...heeft uh, heel veel iets gemaakt, waaronder uh, deze Jorda Pemela. ZFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, we zijn een beetje over tijd, uh, over Jan. Maar uh, <laughs> ja, 19 over 4 op de zaterdag en de maandagmiddag. Tijd voor de Pit reports. Ja, nee, nee klopt. Ik ben een beetje afgeleid. Want ik kreeg... Uh, ik wist al dat uh, de zoon van mijn broer, die uh, dienstvrouw... Die, ...die was in verwachting van de tweede. Maar hij kreeg dus uh, nou zo'n zo echo opgestuurd eerst was een dochtertje. En uh, hier staat met een pijltje bij. Het wordt een jongetje. Ja, oh nee. Is hij groot of niet? Ja, die, ja. Foto, die foto is wel groot. Oh, oh, oh, maar goed. oh. Okay. Even, even, even de draad kwijt was. Nee, maar, goed. maar ben je er weer? Ja, ik ben er weer. Oh, man. Ja. Nou, even terug naar uh, afgelopen vrijdag was het natuurlijk uh, die mediadag... op het circuitpark Zandvoort. Of circuit Zandvoort, moet ik zeggen. En onze collega Jaap Koper sprak daar uh, natuurlijk met Jan Lammers... Uh, directeur van de Grand Prix, Dutch Kramp, Dutch Heineken Grand Prix. Dat klinkt wel goed, dat de Heineken Grand Prix. Dat klinkt wel goed in de oren. En uh, natuurlijk ook met uh, de heer Overdijk, uh, de circuitdirecteur. Deel uh, 1 en 2 hebben we nog liggen. Ja, ja. Dus we gaan eerst naar deel 1, luisteren van het interview... wat al interview onze collega Jaap Koper had met de, de circuitdirecteur, de heer Overdijk. De media-update van 17 januari. Uh, ik praat ook nog eventjes bij met uh, de algemene directeur van het circuit, maar ook uh, als directeur van de Dutch Grand Prix. En in die hoedanigheid uh, vraag ik hem ook, uh, Robert van Overdijk. Um, want uh, bij de presentatie kwamen weer die ideeën en over de invulling van het evenement een beetje naar voren. En ik denk dan wel eens... Waarin uh, ja, onderscheiden jullie je dan in positieve zin van het woord? Nou, dat, de, uiteindelijk komt dat nu meer en meer naar boven. Hè. De, de, de, onze titel is de Ultimate Race Festival. Uh, en en, en het, misschien wel het mooie aan dit hele verhaal is dat wij met drie bedrijven, SportVibes, TIG en Squeeze dat we werken aan, uh, aan die Dutch Grand Prix. Dat uh, uh, de meesten, uh, zeker in ons MT en directieteam, niet eens een hele directe link hebben met de autosport. Mm -hmm. eh, ik loop hier, dus, zoals je weet, uh, zelf ook pas anderhalf jaar rond. Mm -hmm. Ik ben niet uh, gepokt en gemazeld in de autosport. Uh, en en, en mm -hmm. met name het deel om de race heen... Uh, de ideeën die we, die, die we daarbij hebben en die creativiteit die we denk ik inbrengen, komt vooral ook vanwege het feit dat we allemaal een andere achtergrond hebben. En, en dat begint nu eigenlijk wel een beetje naadloos in elkaar te passen. Is het is eigenlijk een puzzel die opgelost moet worden. Ja, ja absoluut. Kijk, uiteindelijk is er voldoende kennis voor zo'n raceprogramma. En de FIA en de FOM pakken ook daar hun eigen rol in. Maar alles wat je er omheen moet organiseren, daar zul je toch zelf met ideeën moeten komen. En, en, en omdat we allemaal uit een andere uh, branche komen, ik kom dan uit de evenementenbranche, uh, waarbij je ook uh, de, de invloed van dance events en grote muziekfestivals, uh, die brengen wij dadelijk allemaal in, in dit evenement. En dat maakt het evenement, denk ik, zo uniek. Um, ja, nou, zonder uh, helemaal de kaarten op de tafel uh, te gooien van wat er dan precies uh, gaat gebeuren, maar ik kijk ook in het. Perspectief in de wereld, he, waar misschien deze ideeën uh, nu tot de uitvoering gaan komen. En dat er dan op een gegeven moment. Wat doen die gekke Nederlanders nou? Nou ja, dat, sterker nog, dat, de, die reactie kregen we wel eens van de FOM. Hè? Uh, wij, wij hebben, denk ik, vragen aan Formula One-management gesteld. waarvan zij ons aankeken: Crazy Dutchies. Die vraag hebben we de afgelopen jaren nog nooit gehad vanuit een andere organizer. Uh, dus, uh, en dat gaat hopelijk ertoe leiden dat we één een schitterende race hier hebben. Uh, met, met een enorme oranje gekte vanwege de populariteit van Max. Maar dat mensen als ze thuiskomen ook denken van... joh, die race was schitterend, maar alles eromheen. Ik had niet eens verwacht dat het zo leuk, groots, apart zou zijn. Dat dat alleen al een onderdeel is waarvan, wa, wa, wa, waardoor mensen zeggen... daarom wil ik er volgend jaar gewoon weer bij zijn. Want de kritische vraag die ik dan uh, even tussendoor stel is... ja, want uh, mensen uh, kijken ook naar de beurs en wat ze uitgeven voor een kaartje. Nou, dat is zeker zo. Hè? En daarom, en ook dat was nieuw voor Formula One Management... hebben wij gezegd, laten wij dan die vrijdag... Wat, er eigenlijk, wat eigenlijk een dag is die er altijd maar een beetje bij hangt... laten we die nu samen met Jumbo omarmen. En Jumbo heeft hem omarmd om te kijken of we tegen schappelijkere prijzen middels supermarktacties ook die wereld van de Formule 1 kunnen brengen naar mensen die dat gewoon niet allemaal zomaar kunnen betalen. Dus dat we die doelgroep veel groter maken. Ik denk dat we daarin geslaagd zijn. En vergis je niet, die vrijdag met twee vrije trainingen, dat is het allereerste moment dat de huidige Formule 1-coureurs met een Formule 1-auto kennis maken met het circuit. Dus dat dat spektakel gaat worden, dat lijkt me een helder verhaal. Oké, okay, zometeen het vervolg van het verhaal met Robert van Overdijk, de algemeen directeur van het circuit van Zandvoort. De ILO en de Living Thing. Ja, uh, onze collega Jaap Koper die praat uh, verder met uh, Robert van Overdijk. Komen we eigenlijk. Ook meteen op de baan en uh, de manier waarop dat proces uh, verloopt. Want uh, ook daar in de presentatie zei je iets uh, daarover. Hè, over van, uh, want uh, de FIA kijkt ook mee. Nou ja, uiteraard kijkt de FIA mee. De FIA is uiteindelijk degene die het stempeltje moet zetten op dat het circuit goedgekeurd is uh, volgens de Grade 1 licentie. Uh, en dat, dat, dat, ik, ik merkte dat daar bepaalde zaken omheen leefden van. joh uh, uh, je, dadelijk lever je je plan in of lever je een circuit op. En dan zegt de FIA, ja, maar zo, zo willen we het helemaal niet. Nou, dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Dat zou natuurlijk ook heel raar zijn. Dus dat betekent dat het ontwerp van het circuit... en de manier waarop we het nu aan het opbouwen zijn... dat de FIA daar vooraf bij betrokken is. En gedurende het werk de FIA ook gewoon, nou, wat zal het zijn, twee, drie wekelijks gewoon de voortgang komt controleren. Dus die komen niet meer voor verrassingen te staan straks. Is dat ook een beetje een bewuste keuze om het een beetje ook transparant te doen richting zo'n belangrijke organisatie als de FIA? Nou, ik weet niet hoe dat het op andere circuits ooit is gegaan, maar het klinkt mij logisch dat het altijd zo gebeurt. Hè? Dus zorg nu dat je betrokken bent, dat als je, dan, dan, dan heb je het ook nog zo voor elkaar dat als er gedurende het traject iets is wat aangepast moet worden, dan heb je ook nog ruim de tijd om het aan te passen. Ik ga ook even terug naar bijvoorbeeld de dag dat de Formule 1 ook aangekondigd werd. Toen stond er een sterretje bij Zandvoort van dat er ook nog een soort council moet beslissen over de uiteindelijke besluit of Zandvoort dan ook echt daadwerkelijk die Formule 1. Dat heeft dus te maken met die Great One waar jij het net over hebt. Dat heeft alleen daarmee te maken. En in de tussentijd zijn er leden van die council hier al een aantal keer geweest. Michael Masi, zeg maar de wedstrijdleider van de Formule 1, heeft ook al een bezoek gebracht aan het, uh, aan het circuit. Uh, en dat zal de komende periode ongetwijfeld nog een aantal keer gaan gebeuren en da daar heeft dat mee te maken. Wat zijn jouw indrukken van die mensen? Nee, de indrukken is dat zij uh, uh, ook af en toe ongelooflijk verbaasd zijn hoe snel het allemaal gaat. Uh, dat wij dit überhaupt gewoon in deze tijd voor elkaar krijgen. Uh, en, en zien een circuit ontstaan wat toch nog een beetje aansluit bij de gedachtegang van Charlie. Hè? Uh, Weile Charlie Whiting, hè, helaas vorig jaar overleden. Die dit echt een oldschool circuit wilde houden. Nou, dat gebeurt ook, want de grindbakken blijven intact. En natuurlijk uh, moeten we voldoen aan de laatste veiligheidseisen. Dus je hebt dadelijk een oldschool circuit qua karakter van de baan. Met twee unieke kombochten. Die heeft natuurlijk gewoon niemand. ...en het voldoet aan de laatste veiligheidseisen... Ah, ...ik denk dat de FIA daar ook gewoon met, met een trotse blik naar kijkt. En zo blijf je op de hoogte ook bij CFM inderdaad... ...van de laatste ontwikkelingen rondom het circuit. Want wat zijn ze daar bezig hè Albert-Jan? Ja, enorm. Nou ja, maar geweldig dat uh, Jaap Koper uh, toch even uh, die, deze, dit soort interviews kan geven. Want dan zijn de luisteraars ook weer, uh, weer een beetje up-to-date. En trouwens, kijk, uh, ga even naar YouTube en uh, tik daar even uh, uh, circuit Zandvoort aan... Het staat namelijk borden vol met, uh, met van die, van die uh, drones die eroverheen over er uh, vliegen. En uh, daar uh, krijg je bij wijze van spreken om de dag of om de twee dagen... wel weer een, een nieuwe droneversie van. Want nu staat er één uh, op, de laatste die ik gezien heb. Echt, dan zie je heel duidelijk die kombochten... De, de, de toegangstunnels die zijn al onder, onder het circuit weggewerkt. Dus ik zou zeggen, uh, voor diegene die het interesseert... ga je ook even naar YouTube en uh, zoek circuit Zandvoort op. Want er staan prachtige uh, YouTube-filmpjes op. Duurt ook meer dan vier minuten, hè, dat filmpje? Ja, hoe wil jij dat nou? Ja, omdat ik hem gekeken heb al. <lacht> <lacht> Oké, okay, ja, wat je ook op uh, YouTube uh, kan vinden trouwens... is uh, zeg maar, uh, de nieuwjaarstoespraak van onze uh, burgemeester David Molenburg... Uh, zoek even onder uh, nieuwjaarstoespraak David Monnenburg. En uh, dan kan je alsnog die toespraak terugluisteren. Dat wilde ik er nog even aan toevoegen. Over deze plaat had jij het een paar weken geleden. Ik denk nou ga ik hem draaien ook. Een muts op mijn hoofd. Mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud. Maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort. Hier de nacht begint vroeg.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 gaat dicht en dan denk ik aan Brabant.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 De afgelopen week werden al een aantal uh, artiesten bekend... die uh, gaan optreden tijdens uh, het Formule 1-weekend. Zo ook deze Guus Meeuwers, uh, Albert-Jan. Ja, Voor hem zaterdag uh, 2 mei. Dan mag hij uh, aan de slag. Klopt, uh, Nick en Simon komen ook. Uh, eens even kijken. hoor. Uh, die zit al, Michel oh, komt. Nee, Nick en Simon Li zit Lili op de Klein. vrijdag. Lili Klein komt. Lil Kleine zit op de... Die staat er niet eens op. Nee. En zondag hebben ze een DJ, een grote DJ. Maar ik had al gehoopt dat dat, dat, dat een van die, van die twee jongens was. Maar het is een andere geworden. Ik ken zijn naam zo even niet. Maar in ieder geval na afloop van de race ook genoeg muziek vanaf live vanaf het circuit Zandvoort. Ja, zo is het. Dus goed. Um, even kijken hoor. Wat gaan we doen? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, oh ja, we, we, we hebben het gehad over die, uh, die plaat van. Uh, van M&M, hè, weet je yeah. wel? Ja, dus uh, ik ga hem toch even lekker draaien, hoor. De nieuwe M&M is dit. Wel veel Darkness. Ja, nou, nee. Darkness. Op een ander nummer van, dat, uh, van de LP. Oké. Okay. En de kritiek, ja, die vind ik niet echt terecht. Okay. Want hij is juist tegen wapengeweld. Here I am alone kid. Can't get out of this hole I'm in. It's like the walls are closing in. You can't help me, no one can. I can feel these curtains closing. I go to open them. But something pulls them closed again. Feels like I'm loathing in Las Vegas, haven't got the Vegas, why I'm so lost, but I'd make you the small wager, if I bet you I'll be in tomorrow's paper, who would the odds favor? I'm so much like my father, you would think that I knew him, I keep pacing this room, then chase it with booze, one little taste it'll do, maybe I'll take it and snooze, then tear up the stage in a few. The coke 45. I'ma need something stronger. If I pop any caps, it better be off of vodka. Round after round after round, I'm getting loaded. <laughs> That's a lot of shots, huh? Yeah. yeah. Benzo. I can hear the music continue to crescendo. I can see the whole fucking venue from my window. That's when you know you're schizo. 'Cause I keep peeking out the curtain from the hotel. The music is so loud, that it's almost as though I don't hear no sound. I should get ready for the show now. Wait, is this the whole crowd? I thought the shit was sold out. But it's only the opening act. It's early, don't overreact. Then something told me relax and just hope for the show to be packed. The Wanna hit the stage before they fill each row to the max Cause that'd be totally whacked You can't murder a show, nobody's at But what if nobody shows Panic mode, bout to snap and go motherfucking hustling Wacko at any second Bout to cancel the show Just as fans below rush the entrance Plan is to go direct-ish Cameras in all directions The press is bout to go eight ish Bananas on all the networks Commando with extra clips I got ammo for all the hecklers I'm up to the teeth Another villain Fall off the bed, hit the ground and crawl to the dresser, alcohol on my breath as I reach for the scope, I'm blacking out, I'm all out of meds with them benzodiazepines, gone now, it's just magazines sprawled out on the floor, Oh the media, I'm going all out, this is war, I don't want to be alone in the darkness, I don't want to be alone in the darkness. People start to show up. Time to start the show up. It's 10:05 p.m. and the curtain starts to go up, and I'm already sweating, but I'm locked and loaded for rapid fire spitting for all the concert goers. Scopes for sniper vision. Surprise! from out of nowhere as I slide the clip in. From inside the hotel, leaning out the window. Going Kaiser Sulzer, finger on the trigger. But I'm a licensed donor, with no prime convictions. So loss the sky's the limit. So my supply's infinite, strapped like I'm a soldier. Got them hopping over walls and climbing fences. Some of them, John Travolta, staying alive by inches. Cops are knocking, oh thought I blocked the entrance, guess your time is over, no suicide, no just a note for target distance, but if you'd like to know the reason why I did this, you'll never find a motive, truth is I have no idea, I am just as stumped, no signs of mental illness, just trying to show you the reason why we're so f***ed, cause by the time it's over, we'll make the slightest difference. I don't wanna be alone in the darkness. I don't wanna be alone in the darkness I don't wanna be alone in the darkness Can't be darkness smile ja, we hebben wat breaking news. We ja, heeft, uh, deze uh, nieuwe LP heeft hij speciaal opgenomen tegen wapengeweld, uh, Albert-Jan. Ja, Top. Dus uh, inderdaad, met al die aanslagen in Manchester, uh, noem maar op en dergelijke, in uh, Frankrijk. Uh, ja, dus vandaar uh, de nieuwe single van Eminem en die heet uh, Darkness. Uiteraard uh, herkennen we daarin welke plaats? Dat ga jij me nu uitleggen: The Sound of Silence. Dacht ik al. Ja, van. Ik keur hem goed. Ik blijf hem bijna in hangen. Het is tijd voor het dier van de week. Ja, En dat doen we vandaag wederom met Beer. En Beer stelt zichzelf even aan u voor. Beer is mijn naam. Een grote stefertman man van vijf jaar. Ik ben in september 2018 afgestaan... omdat ik veel stress had van de baby. Ruim een jaar later ben ik alweer een keer gewisseld van asiel... maar helaas heb ik mijn maatje nog steeds niet gevonden. Ik ben een hele vriendelijke hond naar de mensen... Kleine kinderen, daar wil ik liever niet mee in een huis wonen. Ik vind ze heel spannend en loop ervan weg. Buitenwandelen is voor mij een feestje. Ik kan heel netjes meelopen, heb hierbij wel een melkkorf om... om want uh, ik ben geen fan van andere honden. Ik kan, ook best netjes, uh, kan ze ook wel negeren, maar ik heb ze liever niet te dichtbij. Als ik eenmaal gewend ben, kan ik best even op mijn nieuwe huis passen... als u weg moet. Ik ben netjes, zinnelijk en gedraag me keurig in huis. Je maakt me heel gelukkig met de bal... Ik kan hier uren mee spelen. Ik heb al van alles geleerd op het asiel. Maar een cursus lijkt mij een heel uh, leuk om samen met mijn nieuwe baas te doen. Ik kan al zitten, afpoot, blijf, touch. En zelfs het licht kan ik aan en uit doen. En dat is mij absoluut geen probleem. Na twee keer kerst te hebben gevierd in het asiel... hoop ik toch in twee, dat in 2020 mijn jaar zal zijn. Wie heeft er die ene mand voor mij en, uh, staan... En die ik zo graag verdien en graag wil hebben? En waar verblijft Beer? Beer verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. En de telefoon is bereikbaar op 088 811 3420. 811 3420. Maar kijk ook even op de website www.dierenthuiskennermeland.nl. Want ook Beer verdient een thuis. Inderdaad, ga voor Beer of de andere leuke dieren naar het dierentuin, Keesomstraat nummer 5. Hier in Zandvoort. Ja, het aftellen is begonnen, nog 100 dagen tot de GP. Oh. Jawel, en dan is het weer 1, 2 en 3 mei. En dan, na vele jaren, zijn ze weer terug in de Zandvoortse duinen. De Formule 1, de Final Countdown. Vandaag bij Standvoort op zaterdag heel veel aandacht voor het circuit. Uiteraard de gehele verbouwing die daar op dit moment plaatsvindt met die twee kombochten. Ja, dat gaat nog heel spannend worden hoe dat allemaal verder gaat verlopen, ook tijdens zo'n race. Maar ja, dat zullen we weten. In het weekend van 1, 2 en 3 mei het aftel is begonnen nog 100 dagen te gaan en dan is het zover. We heten van harte welkom, ook een uh, luisteraar uit uh, België. John, goedemiddag. Leuk dat je luistert. Houd de radio aan. En in je reis hebben we luisteraars. En uh, ja, eigenlijk uh, door uh, heel uh, Nederland en uh, België in ieder geval. Wilde jij wat zeggen? Ja, doorgewicht. Doorwicht. Door, doorwicht. Bij, bij oh Argen ja, doorwicht hebben we, a, daar hebben we ook luisteraars. Natuurlijk. Ja. En die horen nu het gedicht van de dag. En het is weer een mooie. Albert-Jan heeft hem uh, uitgekozen. Laat me maar alleen. Ik heb, ik heb alles geprobeerd. En ik heb alles wel gedaan. Of ik daar nou goed aan deed? Als je zei dat je beter kon gaan. Wat stelde het dan voor? En was alles dan zo leeg? Je gaf me slechts je tranen. En ik verdiende meer dan dat ik kreeg. Soms, soms is het beter om op eigen benen te staan. Soms. Soms is verliezen de start om weer verder te gaan. Laat me maar alleen. Ik droog wel mijn tranen. Niemand, niemand die het merkt en niemand die het ziet. En niemand, niemand die weet wat ik voel. Laat me maar alleen. Ik droog wel mijn tranen. Dat was wat je doet. Nou, pak dan maar de boel. Jouw woorden tegen mij? Ach, dat stelde toch niks voor. Want alles... Alles wat je zei, ach, ik had het heus wel door. Snachts, s nachts was ik alleen, het bed leeg en koud. Ga maar van me heen. Waarom, waarom heb ik jou ooit getrouwd? Soms, soms is het beter om op eigen benen te staan. En soms, soms is verliezen de start. De start om weer verder te gaan. Laat me maar alleen. Ik. Ik droog wel mijn tranen. En niemand, niemand die het merkt. Niemand die het ziet. En niemand, niemand die weet wat ik voel. Laat me, laat me maar alleen. Ik droog wel mijn tranen. Dat was je doel. Nou, vooruit. Pak dan maar de boel.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 Dat was Arjan Koenen. Na het gedicht van de dag. En laat mij maar alleen. Ja, en en, ja, en, en laat die Arjan Koenen nou, toch al twee keer bij onze collega Fred, uh, Fred uh, zijn geweest. Ja, nou, daar gaan we het zo over hebben. Wat hij allemaal gaat doen. Marius Ramses. Moi qui ai vécu sans scrupule. Je devrais mourir sans remords. Je fait mon plat de crépuscule.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 Même sans soleil, même sans été vivre, vivre c'est ma dernière volonté. Ik zal mijn vrienden niet vergeten, want wie mijn liefst.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 Old ones out of Moi qui ne pense pas à l'histoire, je manque d'esprit d'appropos. Voorloper blijf ik nog, jouw genre. Jouw zwarte schaaf, jouw trouwe vuil. Ik blijf er lang.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 En altijd als ik deze plaat draai... dan moet ik weer aan een bekende zandvoorter denken. Ja. Heb jij dat ook, uh, Albert-Jan, of niet? Daar overval je me even mee. Ja. Piri. Ja, ja, ja Piri. Ja. <laughs> dat is wel een bekende zandvoorter, hoor. Klopt. Dus, oké. Okay. Ja, over een uh, andere bekende zandvoorter ja, is... gesproken. Want, uh, ja, nee, ik snap hem. De brug, we gaan dat eerst doen. En dan komen we zo meteen bij, uh, bij, bij Fred, uiteraard. Ja, even... Uh, afgelopen week uh, overleefd. Uh, Jaap Kroon, en, uh, nou, die was op vele, vele gebieden actief. En als hij ergens kwam, uh, dan was hij ook aanwezig. Uh, wat doen wij uh, als ZFM? Morgen tussen 12 en 1 uh, herhalen wij het programma Oud Zandvoort. En uh, met Jaap Kroon in de, in de hoofdrol. En uh, dat is een uitzending van uit 2012. Dus morgen tussen 12 en 1... Houd Zandvoort met een interview met Jaap Kroon uit het jaar 2012. En we zijn familie uiteraard heel veel sterkte en vanaf uh, deze, deze kant. Ja. Oké, okay, nou, we gaan weer over naar uh, de dag van vandaag. Ja, zo gaat dat. Fred, goedemiddag. Een goede middag. Een hele goede middag. Ja, zometeen weer een entertainment voor jou. Ja, en dat, uh, dat gaan we doen. Uh, ja, geen visite vandaag, maar wel uh, een aantal bellers... Uh, Ray Lubrecht gaan we bellen uh, vanwege zijn nieuwe single als ik maar bij jou ben en uh, Leslie Rosbach gaan we ook bellen voor zijn nieuwe single uh, vier elke dag Nou, dat, uh, dat komt toch goed hè? <lacht> ja. Ja, ik kijk, kijk zo uh, ik hoorde net een verhaal dus ik denk nou ja, ze vier elke dag, dag. Uh, nee daar gaan we het niet over hebben Fred nee nee nee, nee, nee. Uh, Robby Key gaan we bellen uh, over zijn single All My Dromen. En samen zitten ze in de auto met uh, Matthias Woertman. En zijn nieuwe single heet Een Echte Maat. En als laatste gaan we bellen in het Hof over zijn laatste nieuwe single liever verloren. Nou, wij gaan uh, luisteren zo dadelijk na vijf zit uur... ...en wij gaan heel snel uh, afscheid van je nemen. Kunnen we nog 30 ja. seconden van onze eindtune draaien... ...en dan uh, je zit, zit, zit, je zit, zit het er weer op. Bedankt voor het luisteren iedereen... ...en uh, graag tot uh, volgende week. Dan zitten we hier met 20 koptelefoons op... ...en weer een <lacht> nieuw programma. Tot dan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9 straks meer. DIR FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van